Ja, Vandaag zijn we alweer in de vierde en laatste week van onze serie Waar is God als het leven pijn doet? Nou, Pijn had ik deze week, want uh, Linda die uh, had een hele mooie kerstboom gekocht uh, van twee meter, dus wie moest hem naar binnen tillen? Moi. En vervolgens krijg ik een tak in mijn oog. Dus mocht je je afvragen waarom mijn oog zo rood is? Daarom. Het werd ik ook nog eens verschrikkelijk verkouden. Dus ik heb mijn hoofd zit helemaal vol, ik heb hoofdpijn. Mijn, kl mijn stem klinkt naar Dus als je me af en toe hoort snotteren, dan komt het daardoor. Nou, grapje natuurlijk. Maar ik denk dat, dat wel de vraag is die heel veel mensen van ons hebben. Of je nu een tak van een kerstboom in je ogen krijgt of niet. Of je nu christen bent of niet. Waarom, waarom, als er een God is, die liefde is en die almachtig is, gebeuren er dan zoveel moeilijke en pijnlijke en verdrietige dingen? Want als hij liefde is, dan wil hij het lijden toch stoppen, en als hij machtig is, dan kan hij het lijden toch stoppen? Hoe zit dat? Waarom. Heeft God Auschwitz niet voorkomen? Waarom heeft hij niet voorkomen dat er zes miljoen joden stierven in de Tweede Wereldoorlog? Waarom stopt hij die verschrikkelijke oorlog in Syrië niet? Op een kleinere schaal, waarom geneest God mij niet? Terwijl ik al duizend keer gebeden heb voor genezing. Waarom moest mijn vader zo vroeg sterven? De afgelopen weken hebben we naar... ...personen uit de Bijbel gekeken, zoals Job en David en Elia. En we hebben eigenlijk gezien dat die mensen, net zoals wij, met dezelfde vragen worstelden. En vandaag kijken we naar Jezus. Want Jezus is Gods ultieme antwoord op onze vraag, waar is God als het leven pijn doet? Nou, in deze preek zal ik proberen uit te leggen waarom. En ik wil dat doen aan de hand van drie essentiële, belangrijke waarheden, waar we ons elke keer weer aan moeten herinneren, als we door pijn en moeite en verdriet heen gaan. De eerste waarheid is deze. God maakte een wereld zonder pijn. Weet je, ik vind dit zo troostend, dat de wereld waarin we nu leven met pijn, met al dat lijden dat dat niet de wereld is zoals God hem gewild had, en ook niet hoe hij hem in het begin gemaakt had. En in het boek Genesis, de eerste boek in de Bijbel, lezen we dat toen God de wereld maakte, hij zag dat de wereld goed was. En toen hij de mens maakte, zei hij zelfs dat het heel goed was. Weet je wat het Hebrielse woord voor goed is daar in Genesis? Tof. God vond de wereld tof. En toen hij de mens gemaakt had, zei hij heel tof. En waarom was dat? Omdat daar helemaal aan het begin God en de mens in perfecte harmonie samenleefden. De mens met God, de mens met elkaar, de mens met de rest van de schepping. Er was echt een paradijs. Dat was Gods wil voor de wereld. Het lijden waar we nu doorheen gaan. Dat is niet Gods ultieme wil. Maar datzelfde boek. Genesis vertelt ons ook al in hoofdstuk 3. Dat er iets gigantisch misging. De mens die begon God te wantrouwen. Die luisteren naar die flu fluisterstem van Satan en die kozen voor God ongehoorzaam te zijn. En God de rug toe te keren en, en voor God weg te lopen. Het theologen noemen dat wel de zondeval. De mens werd op dat moment met een virus geïnfecteerd. Niet verkouden, verkouden het virus zoals ik, maar... Een zondevirus. En dat virus is nog veel gevaarlijker dan het ebola-virus of het aids-virus. Het is het virus waardoor wij nu zoveel lijden in de wereld zien. Want de relatie tussen God en mens brak en daarmee brak alles in de wereld. Ziekte en de dood en egoïsme kwam de wereld in. En nogmaals, daarmee zoveel lijden. Ik weet of het je wel eens opgevallen is, als je nu.nl kijkt, of de krant leest, of het acht uur journaal, hoeveel nieuwsberichten negatief nieuws zijn. Moet je maar sturven. Ik, ik heb dat een week gedaan een keer, en minstens negen van de tien nieuwsberichten zijn negatief nieuws. Rampen, oorlogen, misdaad, werkloosheid, corruptie, ziekte, depressie, de lijst. Is eindeloos. Vrienden, dat komt dus door dat zondevirus. Waar elk van ons, van onze geboorte af mee geïnfecteerd zijn. En weet je, voor heel veel dingen die wij in de krant of nu.nl of op het journaal zien. Geef me God de schuld. Maar is dat eerlijk? Ik bedoel, wie doodde die honderdduizenden mensen in Syrië? God? Nee, dat... Dat deden wij mensen. En die hongersnood in Jemen, is dat omdat God niet genoeg eten heeft gegeven aan de wereld? Nee. Het is vanwege het egoïsme van de mens. Conflict, oorlog, haat. Ik geloof dat als wij God vragen hier, waarom is er zoveel lijden in de wereld? Dat God ons waarschijnlijk dezelfde vraag zal stellen. Maar dan vraag je je misschien af, ja maar waarom maakte God de wereld dan zo? Waarom gaf Hij ons die vrije wil als het tot zoveel leed zou kunnen leiden? Nou, omdat we zonder vrije wil, zonder de vrijheid om te kiezen tussen goed of kwaad, slechts robots zijn. Marionetten. En vanaf het allereerste begin verlangde God ernaar om in een liefdesrelatie met ons te leven. Nou, robots kunnen heel veel, maar ze kunnen één ding niet. En dat is liefhebben. Om lief te hebben, om in die liefdesrelatie te, te leven met elkaar, heb je het nodig dat je de keuze hebt om die ander lief te hebben of niet. Bob, prijs dat jij niet met een robot getrouwd, bent, maar met Jessica. Zij heeft de keuze om jou lief te hebben of niet. Een robot... Kan niet lief hebben. Zonder vrije wil zouden wij niet kunnen lief hebben. Zouden we God niet kunnen lief hebben? En God vindt die liefdesrelatie met ons zo belangrijk dat er verkoos ons die vrije wil te geven, wetende dat het tot zoveel leed en ellende zou kunnen leiden. Nou, sommigen van jullie vragen je misschien nog steeds af: ja, maar als God goed en almachtig is, waarom kan Hij dan niet stoppen? Kan hij de stekker er niet uittrekken? Net zoals wij doen met de computer die vastgelopen is. He, gewoon een grote reboot. Nou, God heeft dat gedaan. Ark van Noach. Weet je nog? De wereld was compleet kwaadaardig en duister geworden. En God zag geen andere mogelijkheid om dan helemaal opnieuw te, begonnen, te beginnen. En alleen... De familie van Noach bleef over. Hij begon helemaal overnieuw. Maar wat lees je? Twee, of nee, zelfs een hoofdstuk verder al. Er was net zoveel kwaad als daarvoor. Net zoveel pijn, net zoveel ellende. Waarom? Omdat dat zondevirus diep binnen in ons zit, in elk mens. Ja, maar is er dan niets wat God kon doen om aan dat kwaad en dat lijden een einde te maken zonder onze vrije wil te beperken. Ja, er was één ding en dat heeft God dus gedaan door Jezus. 2000 jaar geleden. Want de enige manier om voor God om ons door dat zondevirus virus besmette wereld te genezen was om zelf die, binnen, die wereld binnen te treden. En van binnenuit dat virus de nek om te draaien. En daarom werd God mens. Dat vieren we straks met kerst. Dat God mens werd in de persoon van Jezus. Jezus leefde onder ons. Jezus weet wat het is om mens te zijn. Jezus weet wat het is om te lijden. Ik vind dat zo'n troostende gedachte. Sterker nog, Jezus... Die leed meer dan jij of ik ooit zal lijden. Lees de evangelie. Het begon al bij zijn geboorte. Er was geen plek. En hij werd geboren waarin een vieze stinkende stal. Jezus weet wat het is om dakloos te zijn. En toen meteen daarna, koning Herodes voelde zich bedreigd door die nieuwe koning. En die wou hem vermoorden en Jezus moest met Jozef en Maria vluchten naar Egypte. Jezus weet wat het is om een vluchteling te zijn. En toen hij dertig was, begon hij zijn, zijn bediening, hij begon rond te reizen, hij begon te preken over het koninkrijk van God, het goede nieuws. Hij genas mensen, hij bevrijdde mensen. En de religieuze leiders, die probeerden alleen maar dwars te zitten en belachelijk te maken. En die haten hem. Jezus weet wat het is om een outsider te zijn. En zijn eigen volgelingen, die snapten er ook helemaal niks van. Die dachten dat Jezus de Romeinen, de machthebbers, het land uit zouden kikken en dat Jezus zelf koning zou worden. En dan mochten zij op de plekken van eer zitten. Nou, en toen kwamen ze erachter dat dat niet helemaal volgens het plan ging wat zij in gedachten hadden. Jezus werd vals beschuldigd en als een misdadiger gevangen genomen. En wat deden ze? Ze lieten hem allemaal in de steek. Jezus weet wat het is om moederziel alleen en verlaten te zijn. Maar het ergste moest nog komen. En Jezus wist wat er ging komen. En hij werd er ontzettend bang van. Zelfs zo bang dat hij de vader smeekte om het aan hem voorbij te laten gaan. Lucas 22, lezen we dit, vers 42. Hij zegt Jezus dit, ik smeek u vader, neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt moet gebeuren. En uit de hemel verscheen er een engel om hen kracht te geven. Hij raakte in doodsangst en begon nog vuriger te bidden. Zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond. Heb je wel eens afgevraagd waarom Jezus bloed zweet? Hè? Weet je dat dat wel vaker voorkomt? Er is zelfs in de medische wereld een term voor. Even kijken of ik het goed uitspreek. Dat heet hematidrosis. En je begint bloed te zweten alleen als je extreme stress en angst ervaart. Je ervaart zoveel angst en zoveel stress dat de bloedvaatjes rondom je zweetklieren knappen. En, en dat bloed samen met je zweet naar boven komt. En je letterlijk zweet bloed. Waarom was Jezus zo bang? Was dat omdat hij wist dat hij zoveel lichamelijke pijn zou moeten lijden aan het kruis? He, die, die, hij wist dat die, die, die, die dikke spijkers door zijn pols en door zijn voeten geslagen zouden worden. Hij had een vrijwel naakt aan een stuk hout zou moeten hangen, dagenlang. En hij op een gegeven moment zou stikken, omdat hij zich niet meer omhoog kon duwen om adem te halen. Was dat het? Nee, toch was dit niet waar Jezus zo bang voor was. Hij bidt niet God of de Vader om het kruis weg te nemen, maar de beker. Vader, neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt ...moet gebeuren. Vrienden, wat is die beker? Wat is die beker waar Jezus zo bang voor is? Ik geloof dat dat datzelfde zondevirus is. Waar jij en ik... ...en de hele wereld mee besmet is. In die beker... ...werden al jouw en mijn zonde, ...al het kwaad van de wereld... ...elke perversiteit werd samengeperst in die beker. De verschrikkelijke daden van een serieverkrachter, van Adolf Hitler, van een kindermisbruiker. Van elke gedachte en daad van haat en wreedheid en lust en onverschilligheid. Werd geconcentreerd in die ene beker. En Jezus aan het kruis moest die beker leegdrinken. Tot aan de laatste druppel voor ons. En dan kan je daar een voorstelling van maken? Jezus, de zoon van God, de man zonder zonde, die zo puur was en zo zuiver dat we daar ons geen voorstelling van kunnen maken, die nam het kwaad en de perversiteit en de zonde van de hele wereld op zich. Hij werd letterlijk en figuurlijk besmet met ons zondevirus. En het vermorselde hem. En er was alleen nog maar duisternis. Op dat moment was hij letterlijk God verlaten. En daarom riep hij uit. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En toen stierf hij. En het kwaad en Satan en alle demonische machten dachten dat zij eens en voor altijd de overwinning hadden behaald. Maar surprise. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. En daarmee overwon hij dat virus En het kwaad. En de dood. En daarmee de oorzaak van al dat lijden eens en voor altijd. Met Jezus dood en opstanding brak Gods koninkrijk ten volle aan. Gods nieuwe wereld. Een wereld waarin lijden en pijn en verdriet en zonde en dood niet langer het laatste woord heeft. En op moment, het moment dat jij je leven aan Jezus geeft en zegt, ja Heer, ik geloof dat u dat ook voor mij heeft gedaan. Wilt u in mij komen wonen met uw genezen aanwezigheid, dan doet hij dat. En dan zegt de Bijbel dat je één wordt met hem. En dat zijn dood jouw dood wordt. De dood van jouw zondevirus En zijn opstanding, jouw opstanding, tot een nieuw leven. Dat betekent niet dat je nooit meer zal zondigen. Helaas niet. Tenminste niet in deze wereld. Maar wel dat de macht, dat de kracht van die zonde, van dat kwaad in jou en om je heen, in jouw leven verbroken is. Je hoeft niet langer te zondigen. Nou, nu denk je misschien, ja, Martijn, dat, dat klinkt leuk. En ik, ik lees dat ook in de Bijbel, maar ik zie daar zo weinig van. Ik zie daar zo weinig van in mijn eigen leven en om me heen. Waarom is er nog zoveel ellende? Het lijkt eerder alsof het kwaad en het lijden alleen maar toeneemt in plaats van afneemt. Denk je dat wel eens? Vrienden. Gods koninkrijk is daar waar God regeert. Waar Jezus Heer is. En dat zag je toen Jezus hier op aarde kwam. Waar kon hij die wonderen doen van genezing en bevrijding en het opwekken van doden? Daar waar hij erkend werd als Heer. En zo is het ook vandaag de dag. Gods koninkrijk breekt door in elke persoon, in elke kerk, in elke plek waar Jezus Heer is. En daar zien we die tekenen van Gods komende koninkrijk. Van vergeving, van bevrijding, van genezing, van verzoening met elkaar en met God. Van vrolijkheid en vrede en gerechtigheid. Maar op zoveel plekken is Jezus nog niet de Heer. Hoeveel christen zijn er in Nieuw-West? Twee Twee procent? Op zoveel plekken is Jezus nog niet heer en heerst dat zondevirus nog. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. En ook in ons eigen leven. Ik bedoel, hebben we heel ons leven echt helemaal aan hem overgegeven? Is Jezus echt heer in elk aspect van ons leven? Ik denk niet. Dus voor ons allemaal, christenen en niet-christenen, we leven nog in deze gebroken wereld. Met alle effecten. Met al het lijden wat daarmee komt. Teleurstellingen, verdriet. Hoe mooi het leven ook kan zijn. Hè, dat, sorry. Dat gaan we natuurlijk ook vieren. Dat mooie leven. Het gaat hand in hand. Tot die dag dat Jezus zal terugkomen. Weet je, Gods Koninkrijk vandaag de dag is als de zonnestralen die we door de bewolking heen komen. En ik ben een zonaanbidder. Ik zeg altijd, als ik niet in God zou geleven, zou ik de zon aanbidden. En ik weet hoe het met jullie is, maar als ik in de winter dan zo'n zonnestraal door de wolken heen zie komen, dan denk ik, ah, oh, kom op met die lente. Kom op met die zomer. Dat geeft zo'n verlangen. En zo is het waarschijnlijk ook met ons. Als we die tekenen van Gods komende koninkrijk zien, dan verlangen we dat het koninkrijk ten volle doorbreekt hier op aarde. En dat brengt me naar de derde waarheid. God maakt een nieuwe wereld zonder pijn. Vrienden, het is zo goed om je daar elke keer weer aan te herinneren dat dit leven maar speelde prik is op de eeuwigheid. En dat er een wereld zal komen als Jezus terug zal komen, dat Hij zijn Koninkrijk eens en voor altijd hier op aarde zal vestigen. En je denkt misschien, ja, maar we weten niet hoe dat eruit zal zien. Nou, dat weten we wel. Eén van Jezus' eerste leerlingen, Johannes, die kregen als het ware een tipje van de sluier opgelicht. Een sneak preview in het boek Openbaringen. En wij hebben de mazzel dat hij dat opgeschreven heeft. Dus we kunnen als het ware over zijn schouder meekijken. Openbaringen 21, lezen we dit. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen. En ook de zee was niet meer. Ik heb ik wel eens gedacht, waarom de zee niet meer? Dat is best wel jammer. Ik ga heel vaak naar het strand en lekker van de zee genieten. Dat is omdat de, de zee in die tijd stond uh, symbool voor chaos. En, en de zee was bedreigend.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 komt een dag dat God bij jou in de straat zal komen wonen. Hoe gaaf is dat? De mensen zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. En hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen. En God die op de troon zat zei, zie ik maak alles nieuw. Er zal dus een dag komen. Ik, ik geloof niet dat dat nog duizenden jaren gaat duren dat Jezus terug zal komen. En hij zal eens en voor altijd zal hij het kwaad en dat zondevirus en de dood, zal hij de nek omdraaien. En hij zal alle dingen nieuw maken. En als jij in hem gelooft, dan zal hij ook jou nieuw maken en mij nieuw maken. Ik zal niet meer verkouden zijn. En jij zult, ik noem maar wat, geen suikerziekte meer hebben of depressie of eenzaamheid. Er zal geen oorlog in Syrië meer zijn. Geen hongersnood in Jemen. Hij zal alle dingen nieuw maken. En er zal alleen maar feest zijn. En liefde en vrolijkheid. We kunnen Jezus zien zoals we nu elkaar in de ogen kijken. We kunnen hem aanraken. En weet je, dit vind ik zo mooi wat hier staat. Hij zal onze tranen drogen. Moet je dat beeld eens vasthouden. Jezus zal zich bukken en heel, heel teder zal hij de tranen uit jouw ogen wegvegen. Alsof hij zegt, je hoeft niet langer verdrietig te zijn. Want alles wat dat verdriet veroorzaakt, is weg. Ik maak alles, alles nieuw. Nou, misschien denk je, ja dat klinkt prachtig Martijn en ik, ik geloof het ook, maar ik heb daar zo weinig aan hier en nu. Ik worstel nu met die pijn en met die eenzaamheid en met die verdriet. Wat kan ik nu met God hier en nu? Waar is God nu hier, ik nu pijn heb. Nou, ik wil een vers met jullie lezen wat mij daarbij helpt. En dat is Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Daar staat dit. Laten we vasthouden aan het geloof dat we beleiden. We hebben een... Verheven hoge priester die de hemel is binnengegaan. Jezus, de zoon van God. Onze hoge priester kan volledig meevoelen met onze zwakheden. Jezus is een van ons geworden. Hij is zwak geworden zoals wij. Hij heeft alle beproevingen, al het leed heeft hij net zoals wij ondergaan. Alleen gezondigd heeft hij niet. We kunnen dus vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God. Want daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden. En op die tijd, als we door pijn heen gaan, hulp ontvangen. Vrienden, dat is een belofte dit. Als het leven pijn doet, hebben wij als christenen, als volgelingen van Jezus dus niet een God die ver weg en afstandelijk is. Die onverschillig op ons neerkijkt. In Jezus hebben we een God die weet wat het is om zwak te zijn. Die weet wat het is om eenzaam te zijn. Die weet wat het is om verworpen te zijn. Die weet wat het is om intens te lijden. En daarom begrijpt Hij ons en heeft Hij medelijden met ons. Hij leidt met ons mee. En daarom is Hij juist heel dichtbij mensen die door pijn... En moeite en verdriet heen gaan. Weet je, ik vind het zo mooi. De geest van Jezus, de heilige geest die, die in ons komt wonen als we ons leven aan hem overgeven. Die wordt trooster genoemd. En dat vind ik heel treffend. Want omdat hij weet waar we doorheen gaan, is datgene wat hij in ons leven wil doen. Hij wil ons troosten. Hij wil ons kracht geven. Hij wil ons vrede geven. Hij wil ons licht geven in plaats van duisternis. Liefde in plaats van angst. Vleden in plaats van stress. Maar weet je wat zo moeilijk is? En zo jammer is? Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar als ik door hele moeilijke tijden heen ga, dan heb ik juist de neiging om mezelf te isoleren. Van andere mensen, maar ook van God. En dan denk ik soms zelfs wel eens, en je klinkt, je denkt misschien, oh, denkt onze voorganger dat, maar dan denk ik, hier bekijk het maar even. Waarom gebeurt dit? Maar weet je, dit zorgt alleen maar voor meer pijn en moeite en verdriet en eenzaamheid. Jezus staat met armen wijd open en wil ons juist door die pijn, door die moeite, door die verdriet... Dichter naar hemzelf toetrekken. Hij wil ons troosten. Hij wil ons helpen. Hij wil juist heel dicht bij ons zijn. Ik wil uh, Ton en de band vragen om naar voren te komen. En om het lied I Surrender met ons te zingen. En ik, ik wil het eigenlijk ook nu doen. Ik wil dat doen, ik hoop jij ook. Surrender. Jezelf overgeven aan Jezus. Nee, hoeft ook nog niet. Als je als je daar niet, nog niet klaar voor voelt, doe dat alsjeblieft niet. Nee. Maar zeg tegen Jezus, Heer, hier ben ik. Met al mijn pijn en al mijn verdriet. Dank u wel dat u naar deze wereld gekomen bent. Ik heb u nodig. Laten we dat zingen.